9 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In het Zuid-Afrikaanse dorp Koenu is sinds 7 uur vanochtend... de begrafenisplechtigheid van Nelson Mandela aan de gang. De plechtigheid begon zo vroeg omdat Mandela wordt begraven... op het moment dat de zon zijn hoogste punt heeft bereikt. Zo'n 4500 genodigden wonen de ceremonie bij. De begrafenis zelf zal door zo'n 400 mensen worden bijgewoond. Tijdens de plechtigheid wordt veel gezongen... en er zijn toespraken van familie, vrienden en politici. In Amsterdam brengen artiesten vanmiddag een eerbetoon aan Mandela. Het gebeurt onder meer in de stad Schouwburg... waar een speciaal lied ten gehore zal worden gebracht. Vandaag is de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen ingegaan. Tussen Leeuwarden en Meppel gaan meer sprinters rijden. En de sprinters tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen gaan in de avonduren vier keer per uur rijden. Tot nu toe waren dat er nog twee. Tussen Amersfoort en Utrecht laat de NS voortaan nachttreinen rijden: van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag. Verder gaat de NS op een aantal trajecten met langere treinen in de spits rijden. Sommige treinen waren vooral in de ochtendspits overvol. In eieren van 13 hobbyboeren rond Harlingen zit veel te veel dioxine, dat meldt Nieuwsuur. De eieren worden niet verkocht in supermarkten, maar wel verspreid onder bewoners van de gemeente Harlingen. Een plaatselijke toxicoloog ontdekte hoge concentraties kankerverwekkend dioxine en trok aan de bel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ondernam volgens Nieuwsuur geen actie, omdat die organisatie alleen handelsproducten controleert en geen eieren van particulieren. De GGD en de gemeente Harlingen maken zich zorgen en hebben het RIVM gevraagd een vervolgonderzoek te doen naar de dioxine-eieren. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind die in de loop van de dag afneemt. In de middag breekt de zon door en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jouw beste vegetarische recept kan een jaar lang gratis boodschappen doen bij de vegetarische slager opleveren. Bij de Vegapolis kom snel naar vegapolis.nl Je bent weer terug bij Vroege Vogels. Maar uh, vanwege de begrafenis van Nelson Mandela... zal de uitzending van de grond iets wat anders klinken. We schakelen af en toe over naar de nieuwsredactie van Radio 1... om te horen wat er op dit moment in Zuid-Afrika gebeurt. De laatste update krijgt u nu van René van Brakel. Ja, Tien dagen van nationale grauw komen namelijk vandaag uh, in Zuid-Afrika... tot een einde met uh, de begrafenis van Nelson Mandela in Kulu. Hij krijgt daar zijn laatste rustplaats. De uitvaartplechtigheid is in volle gang en begon vanochtend al om zeven uur. Met een vlag wordt de kist met Mandela een grote witte tent ingedragen. Vol met genodigden. En daarmee begon dus de plechtigheid. Esther Bootsma hier in de studio kijkt mee. Uh, wat valt je tot nu toe het meeste op? Nou, ik, ik vind het tot nu toe een hele mooie bijeenkomst. Uh, het is heel sfeervol. Er, er staan uh, 95 grote witte kaarsen op het podium achter de sprekers. Uh, precies evenveel kaarsen als het aantal jaren dat Mandela heeft geleefd. Um, uh, de meeste mensen zijn in het zwart gekleed. Dat uh, hoort in de Corsa-traditie. In de, in de en natuurlijk is er verdriet. Dat zie je op de gezichten. Maar er worden ook af en toe grapjes gemaakt. De, de speeches zijn niet al te lang. Zoals afgelopen dinsdag. Toen het stroomde van de regen. En de tolk, uh, geen echte tolk, bleek te zijn. Eigenlijk ging dinsdag zoveel mis. En de president werd uitgejouwd door mensen. Dit is echt een heel ander beeld. Dit is, dit is mooi, sfeervol, liefdevol. Um, ja, prachtig. Ja. En als je kijkt, er zijn uh, ruim 4000 mensen, ook veel uh, bekende mensen ertussen. Uh, uiteraard wereldleiders, maar wie hebben we voorbij zien komen? Nou ja, uh, ik zit nu ook mee. Kijk, ik zie nu Prins Charles zitten, um, sport, Oprah Winfrey, en... Winfrey zit er, naast haar zit uh, Richard uh, Branson. Uh, de ondernemer. Ja. De ondernemer van uh, Virgin Airlines, onder andere. En, um, uh, ik heb gehoord, Jerry Adams van de IRA uh, uh, okay, is er. Cfn, die uh, heb ik dan weer niet gezien uh, nog. Maar uh, hij is wel genoemd dat hij er is. Jesse Jackson uit de Verenigde Staten. Uh, Bill Clinton is er volgens mij ook, heb ik nog niet gezien. Maar een, een aantal okay. mensen zeker, ja. Dat zijn uh, niet de sprekers, wel de genodigden over die sprekers. Um, uh, uiteraard wel bijvoorbeeld uh, president Soumani die nog uh, uh, gaat toespreken. Uh, wat valt daarin op? Zijn het allemaal hele persoonlijke verhalen? Uh, sommige verhalen zijn heel persoonlijk. Bijvoorbeeld uh, wat, wat ik erg mooi vond uh, was van Ahmed Katrada. Dat is de, uh, die heeft met Mandela in de gevangenis gezeten op Robin Eiland. Van alle politieke gevangenen uit zijn groep zijn er nog maar twee in leven. Eén uh, sprak dinsdag en nu hij. Het was heel emotioneel uh, wat hij zei. Hij, zijn, zijn stem brak echt. Uh, hij vertelde over de laatste momenten dat hij met Mandela in het ziekenhuis op bezoek was. Uh, hoe breekbaar uh, nou, nog maar een schaduw van de sterke jonge man... die hij zich herinnerde voordat ze de gevangenis en in de gevangenis... toen hij ook zo sterk was. Dat was een mooie toespraak. En ook heel leuk van de kleindochter van Mandela... die daarna eigenlijk allerlei persoonlijke herinneringen ophaalde... van ook als hij in Kunu is, waar hij nu wordt begraven... waar hij op is opgegroeid, hoe hun tata, uh, opa, toen was. Nandi Mandela. One of his favorite stories was of him chasing a piece of chicken with a fork at a dinner table with the family of a girl that he wanted as his girlfriend. He would say, and you've heard this story many a times, gee whiz man, every time I stabbed the chicken, it jumped. Mooie alledaadjes van de Nandi Mandela. En het was een echte verhalenverteller. Dat is al een beetje wat eruit naar voren komt als je het zo hoort. Ja, Die hebben precies. we verder nog gehoord? Uh, nou, net uh, heeft gesproken de president van Malawi, uh, een ander land, of uh, een, een soort buurland van, van Zuid-Afrika, en uh, Joyce Banda, zij is de eerste vrouwelijke president uit de regio. Zij hield, na, natuurlijk wordt hij steeds geprezen en, uh, en geëerd, maar zij sprak ook Winnie aan en, en Grasa en uh, bedankte Winnie voor haar aandeel in de strijd uh, met Mandela toen hij nog in de gevangenis zat. Ze bedankte Grasa voor de liefde en ze noemde die vrouwen op als groot voorbeeld en daar nou, nah, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Deed ze echt een oproep aan het land, aan Zuma, aan het ANC, aan iedereen. Van hou de spirit van Mandela hoog. Zorg dat het, het regenboogland blijft waar alle rassen uh, en stammen met elkaar één zijn. En zorg niet dat zijn, uh, ja, zijn gedachten met zijn dood ook zal sterven. Ja. En daarop kreeg ze een staande ovatie. Dat was eigenlijk heel uh, indrukwekkend. Dank je wel. Straks meer, Janine. Ja, goedemorgen. U bent terug bij Vroege Vogels, bij het Nadermeer... waar de uh, zilverreiger en de, en de blauwe reiger alweer heel hard aan het ruzie maken zijn. Zoals elke week. Maar we gaan het hebben over een ander beest. Een bijzonder beest. We schrijven 1627 ergens in de bossen van Polen. Waarschijnlijk was het daar dat het allerlaatste oerrund het loodje ligt, geschoten door een jager. En een kleine vier eeuwen later zou het oerrund wel eens zijn comeback kunnen maken. Tenminste, als we het boek Het Oerrund een levende legende moeten geloven. Bij, ons aan tafel, bij mij aan tafel moet ik zeggen, want Menno is er natuurlijk helemaal niet een van de auteurs. Wouter Helmer van Ark Natuurontwikkeling. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Um, nou moet ik meteen even iets opbiechten. Ik ben, ik ben uh, uh, deels opgegroeid op een melkveebedrijf, dus echt gek op koeien. Maar ik dacht aanvankelijk een heel boek over een rund. Tja. Ik moet ook meteen opbichten dat nadat ik het boek zag, ik helemaal begreep waarom. En het, met name ook door de fantastische foto's die erin staat. Maar leg ook even aan de luisteraar thuis die misschien denkt een heel boek over een rund. Waarom? Nou, het is eigenlijk helemaal niet raar. Het is... Het is waarschijnlijk het meest belangrijke dier... wat er in Europa ooit heeft rondgelopen. Dus het is belangrijk voor, voor onze economie natuurlijk. Dat, zo kennen we het tegenwoordig. Belangrijk ook heel erg voor onze cultuur. Daar gaat het boek ook met name over. Maar ook, en dat is echt... Daar zijn we blind voor geworden na 10.000 jaar domesticatie uh, van Runderen. Uh, heel belangrijk voor onze natuur, ja. voor het Europese landschap. Zeg maar, het is dé vormgever van het Europese landschap. Nou, over al die aspecten gaan we het natuurlijk ook uh, hebben. Um, um, maar laten we even bij, bij het beest zelf beginnen. Dat oerint, hè, dat hier blijkbaar rondliep tot uh, 1627. Dus wat, wat was het voor beest? Omschrijven, mes. Ja, een, een, een, echt een topatleet. Ja. Een, een rank groot beest. He, bijna schoft hoofd 1,80 meter. Uh, duizend kilo, bijna een volwassen stier. stieren zwart, koeien rood-bruin. Slank, wendbaar. Ja, en heel veel eigenlijk het tegenoverstellen van wat we tegenwoordig wat op ja. de boerderij zien lopen. Kleine uiertjes. En vooral ook een stevig stel horens om zich te kunnen verdedigen. Ja, En hoe moet ik dat dan voorstellen? Liep het, als ik dan hier naar buiten keek, liepen ze dan hier? Of hoe waar, waar was die verspreiding? Ja, die was vrijwel over heel Europa... Uh, je moet je voorstellen, dat Drunt heeft uh, minstens 700.000 jaar hier het landschap uh, gedomineerd. Met tussenpozen, Het zijn natuurlijk ijstijden geweest... waarin het uh, zich moest terugtrekken meer in Zuid-Europa. Maar mm -hmm. na een ijstijd kwam het weer terug in, uh, in Europa. En leefde dan uh, ja, in, in, in grote delen van Europa tot, tot in zuid scandinavië En van, van oost tot uh, helemaal in, uh, ook op het uh, Britse eiland. Ja, en volgens jullie, volgens de schrijvers, van het boek... is het, het oerend de vormgever van het Europese landschap. Maar op welke manier dan? Ja, vooral door zijn, de manier van grazen. Het is echt een bulketer. Het eet grote hoeveelheden gras en baant daarmee de weg voor andere en meer subtiele grazen, paarden, herten. En daarmee maakt hij het landschap eigenlijk open en toegankelijk voor andere soorten. Ja, hij zorgt ervoor dat het, het... bos niet helemaal dichtgroeit. En uh, nou goed, door zijn, uh, het, zijn, het leeft in grote kuddes, grote dus trekroutes, uh, betreding van uh, landschappen. Uh, en in zijn kiel is daarmee een hele reeks tienduizenden soorten planten en dieren meenemend. Van uh, vlinders tot uh, kruiden uh, en eigenlijk alles wat wij tegenwoordig kennen. Je kunt eigenlijk de invloed van het rund overal om je heen zien. Mm -hmm. Onze huidige graslanden zijn eigenlijk een variant op de natuurlijke graslanden. De heggen die we eromheen hebben geplant, variant op het natuurlijke struikgewas En onze runderen zelf. De miljard koeien die we op dit moment op de wereld hebben... Ja. allemaal variant op het thema oerend. Ja, dus dat oerend is eigenlijk het overgrootvader over, over, over van de koeien... die we nu zien lopen, kan ik ja. dat zo zeggen? Ja, en genetisch is eigenlijk nog heel sterk eraan verwant. Oké, okay, dus hij lijkt er nog wel op. Ja, dus voor meer dan 99% bestaan onze runderen nog uit oerend DNA. Ja, in het boek schrijven jullie ook dat het rund een belangrijke rol heeft gespeeld... in de, in de overgang van de, de jagende, verzamelende mens naar, naar, de, naar de eerste boer, hè? Ja. Dus dat is, je zou denken dat landbouw daar veel meer van invloed heeft gespeeld. Maar dat rund heeft daar ook echt een sleutelrol in ja, maar gespeeld. Maar landbouw is voor deel ook met rundvlees dieren. Ja, dat doe je natuurlijk ook met, met dieren. Ja. En dat uh, wordt misschien nog wel het meest mooi gesymboliseerd in, in, in de Griekse mythologie. Waarin de rund ook een, een, een dominante rol heeft. Mm -hmm. Zeg maar de oppergod Zeus, niet de eerste, de beste. Die uh, raakte verliefd volgens de mythe op een uh, Oosterse prinses, een Venetische prinses. En verleidde haar En door zich te vermommen als een. Een, rund, een, een prachtige stier, ja. en, waar, en nam haar mee op zijn rug naar Creta. En die prinses heet Europa. Mm -hmm. Dus Europa werd op de rug van een stier uh, uh, Europa binnengeleid. En vanaf dat moment is die, is die, die mens-rundverhouding eigenlijk dominant... ook in, de, in, de, in onze samenleving. Ja, leg dat en, eens uit, want de, de, de, voor jou is het heel vanzelfsprekend. En ik denk, ja, ja hoezo is die mens-rundverhouding dominant in onze samenleving? Maar je ziet hem veel terug ook, hè? Nou, we wij, wij, uh, zijn natuurlijk als jagers, hebben wij uh, Europa bijna leeggeschoten uh, tot, uh, tot 10.000 jaar geleden. En moesten we op een gegeven moment om ons vo voedsel te voorzien naar andere technieken. Zeg maar de, en, en zijn we ons gaan vestigen en zijn we planten gaan kweken, dieren gaan temmen. En dat deden we voor, voor voedsel. Uh, maar melk, vlees, vachten, trekkracht en het rund heeft eigenlijk... Ja, een heel groot aantal van die eigenschappen in zich, ja, dus voor heel veel kwaliteiten die we op dat moment nodig hadden. 10.000 jaar geleden, die zaten in dat rund multifunctioneel dier, nee, absoluut. Ja. ja, maar wat ik ook bedoel is dat je het nu ook veel in symbolen terugziet. in marketing en dingen in, in reclame, bijvoorbeeld in heel veel Europese ja, van, merken van, van Red Bull tot uh, Osborne Sherry. Het, uh, noem maar op, het is uh, het rund is echt nog steeds een, uh, ja, nou, nou, het is nog steeds een van onze belangrijkste. Uh, ja, bondgenoten, zeg maar, ja. in onze samenleving. En nou is ARK vooral ook bezig met het beheer van natuurgebieden... Hè, en dat ook op oorspronkelijke manier doen... zodat andere beesten ook weer terugkomen. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik ben zelf voor Vroegvolste televisie bijvoorbeeld in, in, in Zuid-Limburg geweest... waar de hazelmuis weer terug moet komen. Dat gebeurt ook door middel van natuurlijke begrazing. begrazing dus ja. door grazers daar neer te zetten die de boel een beetje open houden. Maar jullie willen dan vooral dat oerrund weer terug. terwijl ik denk van ja, we hebben het toch ook leuk? We hebben onze hekrunderen, die kunnen dat toch ook prima? Klopt. Uh, dus heel veel kwaliteiten zijn ook al aanwezig in, bijvoorbeeld die hooglanders. Of, uh, ja. uh, maar uh, ja, het is wel aardig, dit boek wat je nu ziet, dat is de Nederlandse versie van een Engels boek... wat we al eerder hebben uitgegeven, want dit verhaal is eigenlijk vooral bedoeld voor Europa. Uh, we zijn uh, op dit moment, in Europa maken we een, een nieuwe revolutie mee eigenlijk. Na de agrarische revolutie zou je kunnen zeggen, is er opnieuw een grote kentering aan de gang in het Europese platteland. Mensen vertrekken naar de steden, een grote leegloop van het platteland... en daardoor ontstaan, in de ogen van een aantal natuurbeschermers die zich verenigd hebben in rewilding Europe... ontstaan er nieuwe kansen voor spectaculaire natuur in Europa. Natuurgebieden, ja. En, en we zijn, even even dat terug, even... zijn we dus met name ook aan het ontwikkelen... om die grote, aaneengesloten natuurgebieden te bevolken met... Met natuurlijke runderen. Ja, maar waarom dan? Waarom, moet, waarom wil je zo graag dat oerrund terug? Leg me dat eens uit. Nou, een, we willen een, een rund. Want eigenlijk vind je dat hekrund maar een flutrund, toch? Nou, hij, daar mist een aantal kwaliteiten aan. Het is, het is een, hij staat kort op zijn pootjes, hij is, uh, is, niet, uh, is niet snel, niet wendbaar, rank genoeg. Nee, um, het, is, het een, is een beetje een slappe aftreksel van de ja, oerrund. En, en, en dat is dan de enige concessie die we nu dan misschien wel doen naar de moderne samenleving. Is dat mm -hmm. het ook een. Het zijn, al die terreinen waar we het over hebben, dat zijn terreinen waar mensen vrij toegankelijk waar vrije toegang is. En dat wil zeggen dat we um, de runder die niet meedoen in dit programma... dat zijn de runderen die in het verleden zijn gefokt... vanwege hun capaciteiten in de Spaanse arena, zeg maar. De, de vechtrunderen, de agressieve uh, soorten. Dus die doen niet zijn... mee in het programma van het oerund. Het, uh, ja, wat je, wat je eigenlijk zegt is dat je, dat je nu een, een aardiger variant van, de, van het rund... Dus al. een rund wat in alle opzichten zeg maar, de, de, de kwaliteit heeft van het oorspronkelijke rund... Maar, hij, maar hij valt je niet aan als je op zondagmiddag uh, gaat wandelen en met mensen. Waarbij het de ook in. andere ook rassen zijn gebruikt zeg maar, die in de, in de Spaanse arena's moesten vechten, ja. gebruiken wij die bij uitstek niet. Nee. Ja. Er wordt nu al een paar jaar gewerkt aan het terugfokken van dat oerend. Ja. Hoe staat het daarmee? Er um, staat een foto in van het eerste geloof ja, ik. Ja. We zijn met, uh, op dit moment op verschillende plekken in Europa bezig: in Spanje, Portugal, Kroatië. Uh, we hebben net een bezoek gebracht aan de Donaudelta. Maar vlak bij huis. In Weert, bij Weert, in ja. de, het grensgebied uh, bij, uh, met België, het Kempenbroek. Daar hebben we op dit moment een, een achtval kuddes, uh, runderen lopen... waarin de verschillende kruisingen bij elkaar, uh, verschillende ras bij elkaar worden gebracht... en waar we de eerste kruisingsresultaten hebben en die zien er echt prachtig uit. Ja, en hoe ver staat dat rund dan nog af van het oorspronkelijke oerrund? Um, nou, het, eh, nogmaals, het wordt nooit 100% het oerend. Het zijn altijd dieren zijn die er heel dicht tegenaan zitten en heel ja. erg op lijken. En we verwachten binnen 15 jaar dieren te hebben rondlopen die nou ja, qua uiterlijk en gedrag eh, ja, heel erg nauw lijken op het, het oerend. Op het oorspronkelijke, ja. zoals het eigenlijk bedoeld is. Ja, de Tauros noemen we het dan ook. Om ja. wetenschappelijk eh, gekissenbissen te voorkomen noemen we het niet het oerend, maar de Tauros. En die verwachten we over eh, ja, 15 jaar in grote kuddes te hebben rondlopen. Maar nogmaals, u kunt nu al bij Weert de eerste kruisingsresultaten zien. Van, en, dan, en dan zie je dus eigenlijk hoe het in de, de, de, de, de 16e, 17e eeuw in Nederland eruit zag... maar dan niet de zwart witte ja, vlekten. In Nederland of... iets, is, zijn ze in de middeleeuwen uitgestorven. Maar ja, ja inderdaad, dat soort runderen kun je dan weer zien. Nou, ik ben heel benieuwd en, en ik, ik wens jullie veel succes. En het, het is een prachtig boek geworden. Ja, vooral, dus dan... Nogmaals, ik, ja. ik ben niet de enige schrijver. Dus De inhoud is vooral ook door Ronald Goderie en Henry Kerkdijk-Otten gemaakt... En dat het zo fantastisch uitziet, komt door mijn collega's uit Estland en Zweden. Uh, Christian Jung en Staffan Witstrand. Ja, het is bijna een Die beetje... Ik, ik blaad het door en het is bijna een beetje... De, het heeft heel erg veel... De, de nieuwe wildernis in een boek, zo voelt het een beetje. Het gaat ik beeld. over uh, nieuwe wildernis. Ja. En uh, nou, met uh, de kerst voor de boek. Ik, ja, het is, nee, nee, het is uh, <laughs> Zo hebben we weer genoeg goed, reclame okay. gemaakt. Onze Wouter deze. Helmer. Goed, Dankjewel. Het prachtige vormgeven moet ik in dat toegeven boek. Het Oerunt uh, uh, ligt nu in de boekhandel. En uh, voor meer informatie, kijk gewoon even even op vroegevolgs.vara.nl. Amerikaanse songwriter Irving Berlin was dit listening. Um, ik, uh, we zitten hier natuurlijk in stadzicht bij het Nadermeer. En ik kijk uit op twee kerstbomen. Maar dat zijn neppers in dit geval. Uh, misschien heeft u zelf ook al een kerstboom in huis gehaald. En is dat een echte? En wist u dan dat als u een kerstboom in huis haalt... dat u er eigenlijk uh, nou, een hele dierentuin bij krijgt? Want een beetje boom kan al gauw... Let op, 25.000 springstaarten, luizen, motten, mijten, teken en spinnenherbergen. Eén kerstboompje dus, hè? zegt tenminste een professor uit Noorwegen die er onderzoek naar deed. Entomoloog Frans van Alebeek heeft zijn net gekochte kerstboom vast in de huiskamer gezet. Om een beetje op te warmen en samen met Jeannette Paramoor kijkt hij of er al wat rondkruipt. Ja, ik heb dat. Er zit een heel klein... Ik kan nog niet zien of het een vliegje is of een uh, stofluisje hier in dit zwarte puntje. Ja, het is een vliegje. Zie je hem lopen? Mm -hmm. Die was er ook uitgekomen. Ik heb hier een bakje staan. Ja, we beginnen midden in het verhaal. Hè? Maar ik heb hier een bakje staan van wat er de afgelopen twee dagen uit deze kerstboom al uitgekomen is. Wanneer heb je hem in de huis gehaald? Uh, dinsdag heb ik hem gekocht. Nou, je ziet allerlei spinnetjes. Onderin uh, uh, er zit een kluit aan de boom. Daar kruipen wat miertjes rond. Mm -hmm. Er zit nog een vliegje hier. Dit is de eerste oogst. Hè? Dit is de eerste oogst, ja. Deze ja, ja, ja, ja. die uh, hier in de huiskamer nu lekker opwarmen <laughs> en uh, weer actief worden. Wat voor boom heb je gekocht? Om het is een Nordman. Voor ons te verkopen moet hij uit uh, Noorwegen komen. Ah, hij zag er gewoon mooi uit. Ja, nu nog niet, hij zit nu nog in het plastic. Nee, ik ga hem Zullen we eens uit gaan dan. pakken? Ja. Nou. Ik ga eerst even in die grote zak kijken. Hij ja, ruikt lekker, hè? Ja, en hier komt meteen uh, de geur, oh, hè?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 Als u nog niet wakker was, dan bent u we nu wel. Uh, de ouverture van de opera Cox and Box was dit, van de Engelse componist Sir Arthur Sullivan. We gaan nog een keer horen wat er op dit moment in Zuid-Afrika gebeurt. In de studio van het Radio 1-journaal zit René van Brakel... die ons kan vertellen hoe ver de begrafenisplechtigheid... van Nelson Mandela gevorderd is. Nou, dat is een aardig eindje op weg, Janine. Maar het is wel zo dat het ook een uitgebreide plechtigheid is. Vanmorgen al erg vroeg begonnen. Je ziet een enorm portret van de overleden oud-president... met daaromheen 95 kaarsen. Eén voor elk jaar van zijn leven. En niet zoals dinsdag bij de herdenking in Johannesburg... een druidige dag met ook ongeduld in het stadion. Uh, nu schijnt het buiten de zon. En vooral heel veel warme, lovende woorden. Uh, muziek ook. En um, ja, vooral veel meer rust. En, uh, Esther Bootsma, hier in de studio, uh, kijkt met ons mee. Uh, Esther, uh, ook, een, ook een lofdichter hoorden we net. Wat, is dat heel erg typisch bij zo'n bijeenkomst dat dat gebeurt? Of niet? Ja, absoluut. Bij uh, eigenlijk alle grote bijeenkomsten in Zuid-Afrika. En ook kleine, uh, met stamhoofden. Maar ook politieke bijeenkomsten van het ANC. verkiezingsbijeenkomsten. Je zult altijd een lof dichterzien, een man die heel theatraal uh, dingen roept... met een luipaardvel om zich en soms een tooi. En in dit geval was het echt om uh, in dit geval president Zuma aan te kondigen... die nu op dit moment spreekt... maar ook om de lof toe te dichten aan Nelson Mandela. Een heel belangrijk politician. Een heel belangrijk prisoner. Een heel belangrijk filosofe. Een heel belangrijk pragmatist. Een heel belangrijk president... A very important pensioner. A very important patient. A very important papa. Ja, dat zijn nog eens opzwepende teksten, ja. Ongeveer 4500 mensen bij één in Koenu... in zijn grote witte tent, eh, familie, wereldleiders, eh, vrienden. Eh, heel vroeg begonnen, extra vroeg zeven eh, uur. Waarom is dat zo vroeg? Um, nou, om zeven uur uh, zo vroeg is omdat ze, uh, Mandela echt volgens de traditionele rituelen van de Corsa uh, zijn stam willen begraven. En een daarvan is dat het uh, het beste is om de persoon te begraven als de zon op het hoog staat en de schaduwen dus het kortst zijn. Nou zijn er zijn natuurlijk al een aantal sprekers geweest, want het is ook alweer even bezig. Kleindochter Nandi haalde mooie herinneringen op aan opa. Maar wat op ons, want wij keken allebei ook mee, misschien wat de meeste indruk maakte... tot nu toe was die Ahmed Katadra. Wie is hij? Um, hij is uh, een man met wie Mandela op Robben Eiland zat, uh, jarenlang... Uh, uh, dus een van de veroordeelden toen in 1963, 64, in dat proces. En er zijn er nog maar twee van in leven, van de politieke gevangenen met Mandela. Uh, eentje sprak dinsdag en nu Catadra. Uh, dat was echt een hele goede vriend van hem. Hij haalde ook herinneringen op dat hij nou, onlangs nog in het ziekenhuis was... en dat hij daar erg bedroefd over was... En ja uh, nou, nou, dat was een hele emotionele toespraak. Ja, hij zag een hem ook als een, precies als een, als een soort van een oudere broer. Hè? Uh, en Joyce Banda, uh, president van Malawi. Ja, de president van Malawi die, die, die sprak eigenlijk in haar hoedanigheid van voorzitter van de gemeenschap van Zuid-Afrikaanse landen. Maar ze had ook een hele persoonlijke toespraak. Het zijn allemaal vrij persoonlijke toespraken eh, over herinneringen over Mandela. En op het einde bedankte ze ook de vrouwen van Mandela. It is up to us as leaders, as citizens, as a continent, to continue from where Tata Madiba has left zodat so zijn legacy leeft. So zodat we. zodat so hij. kan worden voor wat hij stond. En dat we niet wat hij voor en werkt. om te blijven en te gaan met hem. May his soul rest in everlasting peace. Ja, dat was dus het stukje wat ze daarna zei. Eerst bedankte ze Winnie voor haar aandeel aan de, aan de strijd en Graza voor haar liefde voor Mandela voor de laatste jaren van zijn leven. En daarna riep ze het land op van houden erfenis van Mandela in ere... en zorg dat het land een eenheid blijft. En in dat opzicht is dat nu Jacob Zuma, de president van Zuid-Afrika... spreekt natuurlijk wel opmerkelijk. We weten nog niet precies wat hij zegt. Maar het is wel het moment waarbij Zuid-Afrika begint aan een leven zonder Mandela... en een land dat hij leidt. En de spanningen zijn natuurlijk nog groot in het land. Dus we gaan straks horen om tien uur wat daar gezegd is. Janine. Ja, en dan straks inderdaad om tien uur nog een update over de begrafenisplechtigheid in Zuid-Afrika. U bent terug bij vroege vogels, u bent terug bij het Nadermeer. Laten we even wat muziek luisteren. <tied> De, de Nuit uit de Petite Suite gauloise van de Franse componist Theodore Gouvy. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Het favoriete onderdeel van Pauline Cornelissen. Ik ga er nog even aan haar, aan haar belofte houden dat ze de Venula gaat bellen. Dat ze deze week belt, zodat we haar volgende week in de Venula kunnen horen. maar niet uit wat ze zegt. Van verschillende kanten krijgen we meldingen van zingende zanglijsters en merels... De kortste dag moet nog komen, maar zij hebben er alweer zin in. En ook de spechten zijn alweer volop aan het roffelen. Wat werd er verder gemeld? Op onze veenolijn 035-6711-338. Judith Brandon, mijn open tuin grenst aan een polder bij Brugge. En ik beschouw het als een wonder dat de klaproosjes die daar staan nog steeds bloeien. Goedemorgen, dit is hier de heer uit Nijmegen. Ik wil even doorgeven dat afgelopen maandag, dinsdag, de merel zat te zingen in onze tuin. En de sneeuwklokken met zijn kopje bovengrond. En dat allemaal twee weken voor de kortste dag. Goedemorgen, u spreekt met Kees de Bok uit Hilversum. Ik wandel regelmatig eh, rond Hilversum en ook regelmatig richting Straagland. En daar kwam ik nou wel honderden vinken bij elkaar tegen. Normaal zie je er één of twee vliegen, maar hier gingen ze echt schuilen met z'n allen bij elkaar. Voor de storm, was een heel bijzonder gezicht. Ik spreek met Simon Kuitwaard. In Bergen heb ik zes bloeiende paardenbloemen gezien. Met Gustav Plog Op ons keukenraam in de buurt van Boskoop... kruipt in de middagzon een heel trage, heel late west. Met verhaal van Vidi in de beeld... in het pandbos bij Zeist zag ik een prachtige sponswam. En ook langs de Amersfoortse weg, dicht bij het pandbos, zag ik er nog een. Een korte waarneming in een mistig bos. Ik spreek met uh, Lode Thomsen in Maartensdijk. Bij ons in de tuin bloeit de kappafoerie nog. En er staan ook nog enkele bloeiende steenanjes. In Groene Kan zag ik een gele kuikstaat langs een uitgebaggerde sloot. Met Alice Hedding gaat in het Spijkerkwartier in Arnhem. Buiten is het donker en vochtig, maar op ons balkon hebben de aardbeien nog steeds bloemen. Er hangen zelfs een paar kleine groene aardbeidjes tussen. Echte laatste dingen dus. <middels> Blijf bellen met die Venolijn 035 6711 338. We hebben het al een paar keer eh, terloops genoemd. Maar het moment komt nu toch steeds dichterbij. Het moment dat we niet twee uur, maar drie uur lang vroege vogels gaan maken. En dan beginnen we dus niet om acht uur, maar om zeven uur. En dat heeft niks te maken met tijdsverschillen in andere landen en zo. Maar we beginnen dan gewoon lekker een uur eerder. En eh, het is ook een mooi moment om alle onderdelen van dit programma nog eens even tegen het licht te houden. Wat kan beter? Waar moeten we mee door? Wat niet? En nou, Wij van de redactie we breken natuurlijk al maanden ons hoofd over die invulling van dat extra. Uur, maar we vinden eigenlijk dat u uw hoofd daar ook wel eens over mag breken. Um, u kunt tips geven vanaf nu via de post of uh, via de website. Um, uh, tips voor en, ja, en suggesties ook voor de invulling van die drie uur vroege vogels. Wat uh, moeten we houden, wat kan beter, wat mag er wel weg. Kortom, hoe moet vroege vogels in de toekomst klinken? Volgende week komt er op onze website een grote enquête te staan uh, waar u dus aan mee kunt doen met vragen als welke muziek wilt u horen, wat voor rubrieken moeten we doorgaan met de fenolijnen, de kolom et cetera. Uh, uw voorkeuren, we zijn er heel erg benieuwd naar. Kom maar door met die ideeën en ook met kritiek. Uh, staan we ook voor open natuurlijk, of we er wat mee doen is een tweede. Uh, Vroegevogels.nl, maar ook de oude trouwe brievenbus doet gewoon nog dienst. Postbus 175-1200AD in Hilversum. Promenade van de Amerikaanse componist George Gershwin... was dit uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Los Angeles. Terwijl op klimaattoppen nog volop wordt gedebatteerd... over hoe we met minder CO2-uitstoot de opwarming van aarde tegen kunnen gaan... is een handjevol wetenschappers al bezig met een plan B. Namelijk, hoe kunnen we de opgewarmde aarde weer afkoelen... Klimaatengineering wordt dat genoemd. En aan tafel twee onderzoekers die er alles van afweten. Monique Riphagen en Frans Brom. Goedemorgen. Goedemorgen. Je mag de microfoon echt een beetje zo richting... Uh, ja, dat is, uh, we hebben ook wat meer omgevingsgeluid hier tijdens de uitzending, merkte ik net. Want we hadden veel, veel publiek in verhouding en geen buitenmicrofoon. Dus zo, uh, zo moet het goed komen. Um, jullie zijn uh, van het Ratenau Instituut. Frans, heel even kort, wat, wat is dat precies voor instituut? Het Ratenau Instituut is een instituut dat onderzoek doet naar de wetenschappen technologie in onze samenleving. Hoe het wetenschapssysteem werkt, hoe technologie de samenleving verandert. En uh, dat proberen we in kaart te brengen, zodat de samenleving en de politiek daarover een oordeel kan vormen. Maar alleen op milieugebied of op allerlei gebieden? Nee, op allerlei gebieden, ja. ja. En, dan, en wij hebben hem dan vanochtend dan natuurlijk specifiek over, over het milieudeel. Uh, Klimaatengineering. Monique, wat is dat? Um, dat is eigenlijk het grootschalige ingrijpen in ons klimaatsysteem. Het is een bewust ingrijpen om klimaatverandering uh, te voorkomen of te beperken. Ja, en dan kan ik me zo voorstellen dat je bij de echte hardcore uh, groen uh, tak daar uh, geen vrienden mee maakt. Nee, dat klopt. In de hardcore groene tak zijn er mensen die zeggen van... dat moet je niet willen, dat moet je niet doen. Het probleem is natuurlijk van dat ook als we morgen stoppen met CO2 uitstoten... dat het voorlopig nog wel even doorwarmt. Dus je moet goed zorgen dat je die, die, die, die gevolgen kunt tegengaan. Ja, want ik kan me voorstellen dat het ook een beetje voelt alsof je... Nou, een beetje kalverdronken, dan met de putten, dat, dat idee, toch? Is ja. dat de kritiek die je vaker hoort? Uh, ja, dat is kritiek die mensen veel, uh, veel naar voren brengen. Ja. En wat zeg je het dan? Wo het wordt ook niet gezien als iets wat we nu zouden moeten doen. Er is een heel klein groepje wetenschappers dat zeggen... je moet nu de Noordpool koelen om te voorkomen dat hij afsmelt... Uh, maar het merendeel van de wetenschappers zegt: dit is een noodplan. Als de nood echt aan de man komt, als je die klimaatverandering niet in de hand zou hebben, ja. dan is dit het laatste wat je nog zou kunnen toepassen. Maar niet, iets, niet geen reguliere techniek om nu in te zetten. Het is niet een, een vrijbrief voor ons om dan te denken: nou mooi. Dan uh, nee, nee, absoluut. blijf ik nee. lekker doorknorren nee, met mijn diesel. En die ik trouwens niet heb hoor: mensen geen boze brieven sturen. <laughs> dat is het dus niet. Nee, zo werkt het ook niet. Uh, je kan de aarde koelen. Een andere cluster aan technologieën, eigenlijk wat onder klimaatengineering valt, is het uit de lucht halen van CO2. Mm -hmm. uh, daarmee kan je. Die ja, dat zijn de ook. ja, dat zijn ja. de technieken waar we het zo meteen over okay. hebben. Ik, jij haalde net adem om nog iets toe te voegen. Ja, het is, het is absoluut niet ter vervanging van, uh, van mitigatie... ter vervanging van het stoppen met uitstoot of het verminderen van de uitstoot. Maar het is uh, ter opvang van de gevolgen daarvan. Ja, ja en, en eigenlijk is het ook een beetje... Ja... We moeten, hoe zeg je dat? Dat je ook de gevolgen onder ogen moet gaan zien. We kunnen het ook niet langer negeren natuurlijk en net doen of er niks aan de hand is. Als je troep maakt, moet je het opruimen. Ja, ja als je het <lacht> troep maakt, moet je het opruimen. En hoe gaan we die troep opruimen? Want over wat voor technologische oplossingen hebben we het dan bijvoorbeeld? Ik heb begrepen, er zijn twee te technieken. Eén die het, het zonlicht weert. Ja, één club van technie technieken die zonlicht uh, wil weeren, Dus zonlicht weer kaatsen. En dan kan je denken aan het in de hogere luchtlagen brengen van stofdeeltjes... Zwaveldeeltjes, Eigenlijk hetzelfde effect als een vulkaanuitbarsting. Brengt ook stofdeeltjes in de lucht dat weer kaatst, zonlicht. Ja. En dan koelt op aarde. En daarvan is ook bewezen dat het werkt. Een, nou. een, een soort kunstmatige smok creëren? Ja. maar dan in de hoge luchtlagen, zodat we hier geen last van hebben. Dus het heeft geen effect op onze gezondheid. Maar mm -hmm. een soort kunstmatige smok is één van de opties. Uh, het witte maken van wolken... Dat is ook een optie. Daarmee weer je ook zonlicht. Het witter maken van... Het klinkt echt als een suske en wiske. Ja. Het witter maken van wolken. Ja, precies. Het is ook iets minder ver ontwikkeld als de andere technologie. Maar ja. Um, ja, je kan zeewaterdruppeltjes in wolken boven zee brengen. Uh, dat maakt die wolken witter, maakt ze dichter, zeg maar. Uh, en daarmee wordt ook zonlicht weer kaats. Dus dat ja. is een relatief uh, natuurlijke oplossing. Maar uh, betekent dat ook dan dat, dat we dan eigenlijk er zelf voor zorgen... dat we minder lekker weer hebben op aarde? De, de, de, de bedoeling is dat het koelt, ja. ja. Ja, maar het zal ook invloed hebben op andere weersystemen. Er kan op de ene plek minder regen gaan vallen, bijvoorbeeld, als, als bijeffect. Dus dat, uh, dat moet je goed in kaart brengen. Dat Want, is wel iets om. Uh, dat is het natuurlijk ook denken. zo, dat je, dat je op in dat op plek A leuk mooie witte wolken hebt en, en ja. dingen. Maar dan, dat heeft natuurlijk ook weer in de, net van invloed op plek B waar de wind heen waait, bij wijze van. Ja, ja precies. Ja. ja. Wat zijn nou de grootste de risico's bij dat? weerkaatsen van zonlicht. Nou, dat is dus één. Dat op andere plekken op aarde het weer kan veranderen. Mm -hmm. Dat kan, want als de één land besluit om het toch maar te gaan toepassen... omdat het daar zo warm wordt, dan kan het tot internationale spanningen leiden... als een ander land daar nadelige effecten van heeft. Ja. Um, een ander punt uh, is dat uh, als je er eenmaal mee begint... dan moet je het ook doorzetten. Totdat je die CO2-concentratie naar beneden hebt gebracht... Als je koelt en je, en je doet niks aan je uitstoot... Ja, dan hoopt die CO2-concentratie zich op in de, in de atmosfeer, in de lucht. Dan is het water naar de zee dragen. Nee, ja, precies. Nou, Op het moment dat je stopt met koelen, om wat voor reden dan ook... dan is die concentratie heel hoog en dan krijg je een versnelde opwarming. Dus dan krijg je opeens grote effecten. En daar is het veel moeilijker aan aan te passen dan aan een... Geleidelijke opwarming. Ja, het is, heeft dus vooral niet zoveel zin om met een paar landen dit plan uit te rollen. Het heeft helemaal geen zin om dit plan zomaar uit te rollen. Het is echt een, een noodscenario als het, niet goed, als het niet goed gaat, als er echt een ramp uh, voor doet om het, om het te koelen. Dus uh, wij zeggen ook in ons, in ons rapport dat je deze technologieën, die uh, zonweerkatingstechnologieën, dan moet je niet gebruiken. Je moet wel onderzoek naar blijven doen, omdat er uh, risico's zijn dat de opwarming ineens anders gaat dan verwacht, echt veel sneller gaat. Mm -hmm. Dat je het dan als noodscenario bij de hand hebt. Maar je moet nu inzetten, nu inzetten om het niet te doen. Ook internationaal zodat ook niet landen het alleen gaan doen... en andere landen er negatieve gevolgen van hebben. Ja, dan krijg je dat de rijke landen wel weer de middelen hebben... om het probleem op te lossen en dat dan, dan ja. weer de arme landen daar weer... Nee, eigenlijk wat nu ook het geval is natuurlijk, dat weer de arme landen... Ja, maar voor de andere groep van, van, van technologieën geldt dat niet. Voor de andere groep van technologieën waarbij je CO2 uit de lucht haalt... daarvan zeggen we, het is verstandig om die te ontwikkelen naast... Uh, minder uitstoot en naast uh, verhogen van deken, zal ik maar zeggen. Het is verstandig ja. om die technologieën wel te ontwikkelen. En hoe ziet die technologie eruit? Dat zijn ook een heel, hele groep eigenlijk verschillende technologieën. Dat kan om relatief uh, natuurlijke technologieën zijn. Bijvoorbeeld het grootschalige bebossing. Dus je hebt heel veel bomen plant, die halen CO2 uh, uit de lucht en dat, uh, dat houden ze vast. Uh, het kan ook gaan om direct filteren van CO2 uit de lucht... door middel mm -hmm. van technologische installaties, zogenaamde kunstbomen. Uh, en ondergronds opslaan van die CO2. ja. Um, ja, je kan is, ook. Maar dat is iets wat we in Nederland al proberen, toch? En wat niet echt lukt. Nee, die discussie hebben we hier gehad met Barendrecht ja. inderdaad. Nou ja, het voordeel van dit, deze technologie is dat je het niet onder dichtbevolkt gebied hoeft te doen. Je kan het ook op een plek doen waar geen mensen wonen, bedoel, waar je die, lucht, die CO2 uit de lucht veel. Dat, dat maakt in principe niet uit. En dan ergens onder de grond stoppen waar we geen last van hebben. Ja, dus maar dat goed, zou je ook in, de, in een van de desert in de middle ja. of nowhere kunnen doen. In Nederland is daar dan minder geschikt voor, want hier wonen overal mensen. Ja, precies. Nou ja, in die zin zou het een aanvullende technologie zijn... Uh, naast het stoppen van je uh, uitstoot natuurlijk. Anders dan ben je niet slim bezig als je dat als alternatief inzet. Ja. Dus het kan, uh, het, het, kan uh, het proces versnellen van, uh, van, van het vertragen van die CO2-uitstoot. Maar het is nogmaals geen oplossing. Maar je moet wel serieus naar dit soort technologieën kijken. Want het kan een bijdrage leveren. Het zou inderdaad een oplossing kunnen, kunnen zijn. En, en, en zei je net al even dat uh, bebossing. Maar moet je dan. Mm -hmm. ja, waar zouden we in Nederland. een groot, snelgroeiend bos aan kunnen leggen? Daar is toch ook helemaal geen plek voor? Nou, dat is in feite ook een keuze. Uh, ja. Je komt altijd met wat voor techniek of wat voor oplossingen... kom je altijd voor pijnlijke keuzes te staan. Ja, en dan zou het kunnen betekenen dat je op plekken waar je dat liever niet hebt... toch bomen zou moeten planten, bijvoorbeeld in Nederland op ons heidevelden... of in ja. Engeland in het mooie weidelandschap. Ja, dat, je komt altijd voor pijnlijke keuzes te staan en die, daar moet je het over hebben. En Frans, kijken jullie dan ook naar de manieren om mensen daarbij te betrekken... om ze te overtuigen van, van de noodzaak? Ja, dat is de reden waarom we dit rapport nu uitgebracht hebben. is dus ook waarom we bijvoorbeeld in deze uitzending zitten. Wij vinden dat de discussie nu op gang moet komen. Nu de technologieën nog in, een, in kinderschoenen staan. Nu er nog aan alle kanten uh, bijgestuurd kan worden. Uh, mensen laten zien van ja, het klimaatverandering is dusdanig dat uh, dit soort technologieën echt in beeld komen. En uh, misschien dat dat ook een, een extra ondersteuning kan geven... om minder uitsluiting te geven. Want als dit uh, de noodmaatregelen zijn... Nou, dan is het probleem blijkbaar toch behoorlijk groot. Ja, als er niet echt uh, hapklare oplossingen zijn, inderdaad... Ja, dan, dan is dat, maakt dat dat wel natuurlijk veel duidelijker. Ik wil nog even naar een, een, een derde uh, technologie... Namelijk, en daar hebben wij in Vroege Vogels ook al eens aandacht aan besteed... in onze uitzendingen en reportage. Uh, er is zoiets als tuinaarde met het mineraal olivijn. Ja. En dat zou CO2 vastleggen. Ja, klopt. Olivijn is natuurlijk met, uh, mineraal wat, van, uh, wat overal in de aardkoos voorkomt. Dus heel veel. Als dat verweert, als het uit elkaar valt, dan neemt het CO2 op. En dat is ook een heel natuurlijk proces wat gewoon altijd aan de gang is. Alleen dat gaat heel langzaam, dit honderden, duizenden jaren. Dus als je dat proces kan versnellen... als je zorgt dat dat olivijn dat CO2 wat sneller opneemt... dan zou het inderdaad een sink of een opslagbron van CO2 kunnen vormen. En daar zijn onderzoekers mee bezig. En daar zijn ook een praktische methode voor. Dus wat jij eigenlijk zegt, ik ondertitel even... het is een lief plan, leuk bedacht, maar zet niet echt zo aan de dijk. Nou, Je moet het, wil het effect hebben, heel grootschalig toepassen. Ja. En daar moet je wel de infrastructuur voor gaan ontwikkelen. En dan moet je grootschalig aan mijnbouw mijn gaan doen. Uh, je moet het olivijn verspreiden. Dus dat moet je gaan opschalen. Maar ja. het kan nogmaals ook weer samen met andere technologieën... wel een bijdrage leveren. Dus dat weerkaatsen van het zonlicht en, en die witte, witte wolken, dat is vrij risicovol. Ja. Uh, uh, CO2 opslaan en zo stuit op veel weer weerstand. Nou, olivijn is dan is zeker geen grote oplossing. Maar wat, wat, moet, wat is wel het ei van Columbus? Is, is het ei van Columbus er al? Ik denk dat we nu moeten gaan nadenken en internationaal afspraken maken... in ieder geval om onze co 2 uitstoot te beperken of terug te brengen... en ja. dit soort technologieën als, als, als, als, als bijenoplossingen Maar dat zien. is een beetje een open deur natuurlijk... want dat is ja. wat, ieder, wat wij natuurlijk ook heel graag willen... en wat de hele wereld wil, maar wat er niet van komt... Nee, met deze discussie over klimaatengineering, ik bedoel, wetenschappers zijn hier serieus mee bezig uit zorg om klimaatverandering, die kan het debat erover wel weer opnieuw aanzwingelen. Want politiek gezien zal dit onderwerp zeker op de agenda komen te staan, dus we zullen daar toch iets mee gaan moeten. Ja, ja voor ons is het belangrijk om deze, om deze technologieën nu op de agenda te zetten, omdat er soms gedacht wordt dat dit de goedkope en de makkelijke en de snelle oplossing is waarom we niet hoeven te CO2-uitstoot hoeven te verminderen en wij laten zien... dat is niet waar. Deze technologieën kunnen een bijdrage leveren... zijn misschien interessant als onderdeel... maar alleen als onderdeel van het grote plan. En alsjeblieft, voorkom dat met nadruk op deze technologie... het grotere plan vergeten wordt. Ja, dus als ik het goed begrijp is het juist zo dat, dat wij mensen gewend zijn... dat als er hele grote problemen ontstaan dat er uiteindelijk wel wetenschappers zijn die dan de boel oplossen. En jullie willen eigenlijk aantonen dat dat niet meer het geval is. Bij deze technologieën is die oplossing niet uh, gauw voorhanden. Nee, ja, twee voor 12 zou ik bijna willen, willen zeggen, toch? Dat was een ander programma. Ja, ja dat, dat, is, dat is een ander programma. Maar de nood is, is aan de man en dat is duidelijk. Ja. Absoluut. Hoe gaan jullie, hoe gaan jullie te werk om dit nu bij, ook bij, bij het gewone volk... zou ik bijna willen zeggen, en niet alleen de onderhandelaars... op alle topconferenties uh, duidelijk te maken... Uh, we, proberen, we hebben het uh, boek uh, geschreven. Het staat op onze website. Het is uh, gratis te, te downloaden. Dus mensen ah. kunnen het lezen. We hebben een samenvatting gemaakt van twee pagina's. Dat heet een bericht. Waarin we als het ware over het boek berichten. Dat is ook uh, voor twee pagina's uh, samenvatten. Uh, we gaan lezingen geven hier en daar. Op uitnodigingen en op mogelijkheden. Uh, we doen optredens op uh, radio tv. En in de kranten om uh, het te vertellen. En, deze, ja. en uh, uh, als mensen uh, informatie erover willen hebben. Op de website van het Raadno Instituut. Staat het rapport uh, er staat bericht, er staat meer informatie. En ongetwijfeld ook uh, op onze website te vinden alle informatie over dit rapport. Uh, Monique Riphaeg en Frans Bom, dank voor jullie komst en bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Dank je wel. De eerste dingen van deze week. Ja, een van onze vaste bellers heeft aan het eind van onze uitzending nog een uh, opwekkend veno berichtje. Hallo, Reden hier Hilversum. Met Bertus van der Kolk. De wilde konijnenpopulatie hier lijkt zich te herstellen van de virusziekten Myxomatosa en VHS. Het wemelt hier nu weer van de konijnen. Op een landgoed bij de steeg en in de weilanden bij de IVN-tuin in Reden... telde ik er vanochtend meer dan veertig. Nou, fantastisch. Wat een geweldig nieuws. Uh, mocht u zich hebben afgevraagd tijdens deze uitzending... waar Menno Bentveld eigenlijk gebleven is. Uh, die zit op dit moment in Israël. Is aan het werken aan een prachtig televisieprogramma... Uh, over muren over de hele wereld. Volgende, volgend jaar wordt dat uitgezonden bij de VARA. Dus Menno zat uh, ja, precies op het moment dat er, e dat er voor het eerst... sinds ik weet hoe lang een enorme sneeuwbuil viel... Daar, uh, zat hij daar, uh, ik denk in zo'n korte broek. Want ik weet niet of de ploeger heel op was voorbereid. Dus uh, in Jeruzalem te bibberen van de kou. Maar die zal over een een aantal weken gewoon weer aanschuiven hier bij Vroege Vogels. Op vroegevogels.vara.nl alle relevante informatie over deze uitzending. Over het rapport van het Ratenau Instituut natuurlijk onder andere. En een filmpje over het maken van de juiste vetbol voor de vogels in uw tuin. Om die tevreden te houden. Komende dinsdag in Vroege Vogels TV. Een overzicht van de engste beesten van het afgelopen seizoen. Uh, kriolende erts in de humuslaag, kwallen in een bakje. En uh, de mooiste filmpjes van de rubriek Zelfgeschoten. De natuurfilmpjes die u als kijker zelf maakte. Uh, nou, over die enge beestjes gesproken. U weet dus nu als u een kerstboom in huis haalt... dat daar 25.000 beestjes in zitten. Ik wist dat nog niet. En zo leer je elke dag wat bij. Tot volgende week. Deze week in Holland Dok Radio de Wensen Ambulance. We hebben best iemand naar zijn eigen bruiloft gebracht. Die meneer die lag in het ziekenhuis en ging overlijden, was nog niet getrouwd met zijn opdracht met huidige vriendin. En die hebben we op maandagochtend naar het stadhuis toe gereden. Daar is hij getrouwd. En we weten dat het s middags die meneer overleden is. Op de overgang van leven naar dood.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 Henry Wickham wordt wel de James Bond van de plantkunde genoemd. In het diepste geheim smokkelde hij duizenden rubberzaadjes uit het Amazonegebied naar Engeland. De Braziliaanse economie stortte ineen, het rubbersprookje was uit. Vanavond, O. Hennens helden, de rubberdief, 10 voor half negen, VPRO, Nederland 2. Independer helpt je bij het kiezen van de beste zorgverzekering. En sluit je deze via ons af, dan heb je automatisch recht op onze unieke zorgservice. Een team van zorgexperts dat je elk moment kan bijstaan. Bij eventuele problemen met je verzekeraar, vragen over je dekking... of als je de beste ziekenhuizen bij jou in de buurt zoekt. Independer haalt het beste in verzekeraars naar boven. Warme winterweken bij Alping. Nu 15% voordeel op het Alping-assortiment...